Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het statiegeld op grote plastic flessen af te schaffen. Eerst moet vaststaan dat de verpakkingsindustrie voldoende flessen terugkrijgt om te recyclen. De verpakkingsindustrie wil van het statiegeld af. Het apart inzamelen van petflessen is duur en onhandig, zeggen de bedrijven. CDA wil dat in 2014 wordt bepaald of alle betrokkenen zich houden aan de gemaakte afspraken. Het statiegeld kan dan op z'n vroegst in 2015 worden afgeschaft, staat in een motie. In die motie staat ook dat de gratis plastic tasjes uit supermarkten moeten verdwijnen. Oud-minister Klink is niet beschikbaar om het CDA te gaan leiden. Hij noemde in Nieuwsuur minister van Financiën de jager een voortreffelijke kandidaat voor die functie. De jager heeft bij herhaling gezegd dat hij geen partijleider wil worden. Maar volgens Klink is hij qua persoonlijkheid, integriteit en optreden een ideale kandidaat. Als de jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om het CDA te leiden, vindt Klink. De West-Afrikaanse economische gemeenschap ECOWAS stuurt ongeveer 3000 militairen naar Mali. Daar pleegden legerofficieren vorige maand een staatsgreep. Er gaat eerst een vredesmacht om de overgang naar normaal bestuur goed te laten verlopen, maar ECOWAS sluit niet uit dat er ook gevechtseenheden volgen. De 15 lidstaten van ECOWAS sturen ook troepen naar Guinea-Bissau, waar twee weken geleden ook een staatsgreep werd gepleegd. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje met twee stappen verlaagd. De A-status is veranderd in BBB+. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe meer rente een land moet betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt. S&P waarschuwt voor een verdere verlaging, omdat de economische vooruitzichten voor Spanje slecht zijn. S&P verwacht dat de Spaanse overheid veel geld zal moeten steken in de wankele banksector. Dan nog het weer. Vannacht wisselen bewolkt en droog. En een graad of 8. Overdag eerst zonnige periode. Later meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. <tiedat> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Mailen kan naar nachtzuster.omroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster en um, uh, chatten kan via www.nachtzuster.net. Daar zijn ook alle vragen na te lezen. En ik neem ze nog heel even voor je door. Um, Frans wil weten waarom een nagelschaartje... Uh, dus ook kleine uitsparingen voor je vingers heeft. Hebt, heeft ja, nagelschaartje heeft. Want uh, het schaartje moet er wel kleiner zijn. Maar je vingers moeten er natuurlijk nog steeds inpassen. En dat is bij Frans in ieder geval bij een nagelschaartje niet in ieder geval, vertelde hij. Waarom is dat, wil hij graag weten. 0801121. 1121 nou, Wim heeft zijn antwoord al gekregen. Een aangereden haas mag hij niet mee naar huis nemen om op te eten. Uh, Willem wil weten hoe je het verschil kunt zien. Of iemand is flauw gevallen of een hartaanval heeft... Hamid wil weten waar de uitdrukking balen als een stekker vandaan komt. En Rita wil weten waarom in het ene pak melk wel calcium zit... en in het andere pak melk niet. Remco vertelde net nog even het verhaal van zijn oma en zijn tante... die allebei overleden en in hun laatste woorden nog iets moois konden zeggen. Hoe kan dat? Weet je echt dat je allerlaatste moment eraan zit te komen... en dat je dat moment nog even moet pakken om afscheid te nemen... en uh, iets bijzonders nog tegen je naaste te zeggen? Weet je dat? Bel dan even 0800-1121. En André, die wil graag weten hoe het zit... Uh, hoe mensen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun gebit. Want stel iemand wordt gevonden, dan... Uh, nou, iemand wordt uh, doodgevonden. Er is een hoop over dood trouwens vannacht. Maar dan uh, heb je natuurlijk die tanden. Maar hoe weet je dan wie er bij die tanden hoort? Hebben ze dan alle gegevens van alle tandartsen in Nederland ergens centraal? Dat mag toch helemaal niet... Wie kan daar iets zinnigs over zeggen? Dus uh, identificatie via het gebit 0800-1121. Another One Bites the Dust van Queen was dat. Meneer De Wit. Ja, goeie nacht Astrid. Hallo. Ja, uh, ik had een, een vraag inderdaad. En daar was het programma ook weer voor. Ja. En dus, uh, er was een vraag die eigenlijk uh, nou, niet zo lang nog in mijn hoofd zit. Maar uh, vrij makkelijk uh, te beantwoorden is. als het dan, zit dan niet uh, op een computer. Maar eigenlijk prima voor jouw programma. Want ik was laatst een, uh, kwam er een oud kinderliedje in mijn hoofd op. Oh jee, maar uh, dat stokte halverwege. Dus uh, dat, uh, dus ik denk, nou dan uh, moet er vast maar iemand even zo vriendelijk zijn om de, de rest van het liedje dan om aan te maken. Om het af te maken. Oh, ik ja, vind het nu al leuk. Ja, het is nogal een uh, Elsje vierde El het om. Maar <laughs> Ik weet niet dat jij het zelfs al weet, ik weet het ook niet, je hebt kinderen begrijp ik, dus... Uh... Ik heb wel kinderen, maar die, die oude liedjes, die, uh, alhoewel, ze zitten op een... Uh... Ja, het ging om Elsje Elsje, met je klompjes aan het vuur, en dan krijg je de moeder bak pannenkoeken, maar het meel is zo duur. Maar dan, uh, ja, dan houdt het op. De melodie ken ik dan ook tot daar. Een dan uh, denk keer, ja, heel raar, een zwart gat, een liedje... Uh... Ik vond het wel wonderlijk dat dat in me opkwam, althans dat ik... Ik zat ja. met een instrument in mijn handen, een muziekinstrument, dus dat is dan op zich nog wel te begrijpen. En wat was het dat voor was... instrument dan, waar je mee in jouw nou, handen zat? Uh, mondharmonica, ja. ja. En toen kwam Elsje viderelsje, in je op? Ja, dat ik allemaal oude uh, kinderliedjes aan het oefenen was, <laughs> op dat ding eigenlijk. Maar en... dan heb je Elsje viderelsje, zit je klompjes bij het vuur. Moeder bakt pannenkoeken, maar het meel is zo duur... Nou, en nou, houdt het op. Dan is het gewoon la la la daarna, zou ik maar zeggen. Maar ik, <laughs> ga dat maar op Google uh, opzoeken, zou maar zeggen. Ja, maar dus de vraag werkt. is: wat dat komt is, wat er is dan? Wat, zo makkelijk. Ja. ja, precies. Wat volgt er dan? Ja. Heb je, dan je de mondharmonica ook nog bij de hand? Oh jeetje. <laughs> ja, als we toch bezig zijn. Ja, ik heb hem wel bij de hand. Ja, ja. even kijken. En nu ook nog boven. bij de mond? Ja. ja, ik heb er wel een heleboel liggen. Hoor. Oh, hoeveel dan? Nou, een heleboel, vijf, gewoon vier. Oh, waarom? Vier, ja, je hebt allerlei soorten, hè? het is nog heel ingewikkeld. Oh. Je, hebt, je hebt mondharmonica's en mondharmonica's natuurlijk. Maar oh. uh, even kijken, ik heb hier een liggen, die is wat zwaarder. Maar om het maar uit te leggen, je hebt, uh, je hebt die bekende Frans Toet zeggen. dat is de mondharmonica met het, uh, het klepje erop, uh, oh. zo'n schuif. Ja. En uh, ik speel dan weer een beetje de mondharmonica die, uh, die speelt, die klinkt meer als uh, nostalgisch. Een beetje als voor de volkmuziek zal ik maar zeggen. En dat is dat, dat, noem je dan weer een Tremolo. Dat is, dat is weer een. een dat, dat, dat is een heel verschil eigenlijk in die zin in de, in de. Ze klinken anders. Oh. De ene, degene waar ik dus als laat, die tremolo, die klinkt een beetje trillerig, zal ik maar zeggen. Terwijl ja, van noem je ja. dat eigenlijk. Ja. En, een, en, een, en, een, en een zo'n zo die Toets man speelt, uh, dat is meer eentje die, uh, die wordt veel in de jazz gebruikt. Die heeft eigenlijk een hele, hele mooie, zuivere toon, als een fluit. En, en die in de blues, dat zijn meer diegenen die uh, de, de, dat worden meer de, har, de mondharpen, de bluesharpen genoemd. Die, die, die klinken dan eigenlijk ook weer heel anders. Dus, dat zijn eigenlijk de drie soorten die je zo'n beetje hebt. Uh, dus. oh, Oké. Okay. En die heb je ja. allemaal? Uh, nou, behalve dan de bluesharp, Want oh. dat vind ik dan weer zo'n... Uh, Daar moet je zo hard op blazen. Hè? En, uh, en dat, dat, dat, dat is voor de buren niet zo leuk. Maar je hebt dan dus. twee soorten, maar je hebt er vijf. Ja, ik heb verschillende tremolo's. Want je hebt allerlei uh, soorten weer oh. uh, in klankkleuren, zal ik maar zeggen. Dus, okay. Ik heb hier een, een, even kijken, een Honor Orchestra Bravo in mijn handen. Kijk. Noemen die er een beetje verstand hebben. Die een beetje verstand bravo In F zelfs. De 2,0. Ik zal eens kijken of, het er een, of ik een eentje kom met de Elsje Als je door de eter heen komt, hoor. Ja. Maar dan uh, even met voorbehoud dat ik inderdaad niet toetsenmans ben, hoor. Dat ik het instrument nog maar net uh, een jaartje speel. Maar oh, dan jee. probeer ik eens Elsje Fiderelsje. Ja. Moet ik even de juiste toon vinden als eerst. Ja, dat is hem. Oh. En dan houdt het op. Nou, ik vind het knap. Ja, vind ik eigenlijk ook. Het ging goed, hè? Ja, ja, ik ja, doe het je niet, daar. Voor iemand die dat net speelt. Dus nee. maar, <laughs> nou, hartstikke goed. Ik ga mijn best doen om de tekst van Elsje Elsje. Wat was dat laatste woorden die je ik nog zet weet? Zet je klompjes bij het vuur. Klompjes bij het vuur. En dan is het moeder bakt pannenkoeken. Maar het meel is zo duur. En dan komt het nogal uh, mm. zeker een heel stuk. Uh, dat, ja, nou, wat ik zeg, totaal zwart gat. Als dat dat... Uh, wat een lief ja. liedje eigenlijk, hè? Ja, elstje, je zet je klompjes bij het vuur, moeder pannenkoeken, maar het meel is zo duur. Ja, dan ja. ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe, hoe lief het eindigt, ja. Ja, ja. dat kan nou, Nog te... iets dan, een heel klein dingetje nog over dat schaartje met die duimen, hè? Ja. Dat, dat, die vraag snap ik eigenlijk niet helemaal. Als dat die meneer bedoelt dat hij dan een heel klein, klein zo'n klein schaartje heeft, zal ik maar zeggen. ja. Want ik zat heel net even naar mijn duim en mijn wijsvinger te kijken... en ik heb best grote handen, maar dat moet toch ook niet zo groot zijn... dat, dat openingetje waar je je handen in steekt. Nou, ik zit toevallig uh, uh, herken ik het heel erg omdat ik een naaischaartje heb... van mijn ja. oma gekregen. Ja. Dat is ook zo'n heel klein dingetje waar je net, net uh, los... Maar je duim, je duim is toch ook... dat doe je toch een beetje in de, in de punt van je duim en je wijsvinger... hanteer zo'n schaartje... Maar dan is, is is dat toch niet zo, uh, zo groot? Maar uh, nou, daar zit duimelijst. wel wat in. Je moet eigenlijk helemaal niet je hele duim erin steken. Want dan ben je, nee, je het, de, dan, dan ben je de, de controle. Je. Je, dat moet, dat, oh, je moet natuurlijk, je moet natuurlijk niet dezelfde beweging maken als met een gewone schaar. Nee, je moet een iets, zegt, iets wat subtielere, fijnere beweging maken natuurlijk zegt, met zo'n Je en je vingerpunten. Ja, die meneer heeft misschien echt een hele grote duim... maar het moet niet echt niet als een ring om je vinger. Het is echt het puntje van je duim. En ja. Dat is natuurlijk maar Oh, dat is maar een paar centimeter. Ja, je moet hem inderdaad... je moet hem gewoon met je vingertoppen bedienen, zo'n schaartje... om wat secuurder te kunnen knippen. En het enige wat hij nog zou kunnen doen... is een schaartje nemen wat misschien... Uh, waarvan die, die, uh, die, die bochtjes misschien gebogen zijn, dat die ze een beetje uitbuigt. Maar of, of het is vaak gegoten, hè, dat dat massief is. Maar als je die schaartje, ik weet, die heb je heb ze ook waar dat een beetje rondgebogen is. En dan zou je met een beetje kracht heel voorzichtig een beetje terug moeten buigen... waardoor misschien dat openingetje wat een beetje weer open komt te staan... Dat, dat handvatje. Ja. Maar goed, daar kom ik dan maar zo eens. Toen ja. net thuis het journaal zat ik in één keer die vraag. Ik denk, hè? Zat ik eens naar mijn vingerpunten te kijken van mijn vingers. Ik denk dat, dat, uh, dat werkt anders, dacht ik zo ja. Ja, maar het is. Um... Um, het is inderdaad zo dat, uh, uh, uh, precies wat jij zegt, want hij, hij hoeft niet een oplossing, want hij heeft een grotere schaar. Dus dat maakt hem niet uit. Hij vraagt zich gewoon af waarom het is. Maar volgens mij heb ja. je gewoon gelijk. Je moet hem met je vingertoppen, moet je zo'n nagelschaartje bedienen. Goh. Ja, want tel telt nou eens even ja, de lengte. van. Zo'n duim is net bij mij uh, anderhalf centimeter hoor. Zo meer is het niet. Nou, dat is dat gaatje van die schaar ook. Misschien iets ruimer. Het is vaak een ovaal vormpje. Dus dat moet toch gaan, zou ik zeggen. Als dat veel groter wordt, wordt dat bijna niet te hanteren, juist weer zo'n schaartje. Maar goed, ja. Nou, nou ik, ja. uh, ik, ja, ik vind het een goede oplossing. Dankjewel, goed toch, meneer grappig. De Wit. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk maar, inderdaad. Uh, ja. <laughs> nou, dan moet je maar even kijken wat je... Of je voor mij ook een, een lieve iemand vindt die het liedje... Nou, heeft er is toch uh, iemand de... die ja, Elsje Fiderelsje wel even af kan zingen. Ja, dat moet goed ja, komen. Ja, ja, ja, ja. Dat gaat lukken. Dat, dat voel ik. Ja, nou, ja. hartstikke goed. Zeg, uh, bedankt voor de bijdrage. Oh, Oké, okay. ja. En een verrettige avond. Ik luister even lekker verder. Goed zo. Doei. Hoi. Hoi. Tom? Dag eh, Assis. Ik ken de laatste regels. Ik hoorde het net op bed boven van Elsie Fiedereltje en ik ken er ook een eh, kleine anekdote bij. Het gaat zo, de laatste regels, op één woord na, nou, dat ken ik niet, maar dat zijn van die zingwoorden die niks betekenen, valt oh. niet, valt raar. Hè? Het eindigt dan met, eh, dus eh, moederbak, pannenkoek, maat, meer is zo duur. Tingelingelingen pannenkoek, stroop met rozijnen, tingelingelingen pannenkoek. En dan nog, nog twee klanken. En het is een liedje, dat is eigenlijk wel bijzonder, van de vorige maand overleden Herman Broekhuizen. Oh. Van dat kinderkoor, Avro's kinderkoor. Oh. Okay. En nu ken ik een anekdote. Het was net ja. die week dat in een café hier in de buurt... Daar was een uh, meisje, een vrouw, die heette Els. En toen zei ik dus, daar ken ik een liedje van, Elsje Fiedere mm -hmm. Nou, een dag later sla ik de krant op, of de radio geloof ik. En toen hoorde ik dat bericht van het overlijden van uh, Herman Broekhuizen, de, de grote kinderzangpedagoog, mm -hmm. die een aantal liedjes gemaakt heeft. En onder andere ook dat liedje van Elsje Fiedere Maar misschien kent nog een andere luisteraar uh, dit. De laatste, de laatste klanken, hè? Dus de laatste regels zijn dan van tingelingelingen, pannenkoek, stroop met rozijnen, tingelingelingen, pannenkoek... En dan moet er dus nog iets uh, volgen om, om, om de maat uh, vol te maken. <laughs> maar de, maar, dit zijn dus, maar de, die, die zingwoorden, dat is heel interessant. Daar is een, een mevrouw uit van de, aan de VU opgeprobeerd ongeveer. Nou ja. Liedjes. Die heeft allemaal zangwoorden uh, die niks betekenen. Misschien ken je van vroeger een liedje van... Er liep een oude vrouw op straat. Kietekij, uh, kietekij, kietekij, ki sasa. Dat betekent niks, maar hij nee. doet dat. En in, in een hele simpele vorm, wat iedereen kent. dat is dan Valdirivaldra. Hij is een jarig, ja. jarig Valdirivaldra. Maar dit zijn dus de laatste liedjes van Elsje. en die twee woorden, ja, dat weet misschien iemand anders vast wel. Maar hoe kan het nou dus zo zijn, Tom, dat je dit hele verhaal kent. en de laatste twee woorden niet weet? Dat is vreemd, hè? Ja, dat vind ik vreemd. Ja, ja dat kan ik even. Het zal, ik dacht eerst dat het was Mooi kopje thee, maar dat, oh. dat, is, dat is een liedje van Toon Hermans op het <laughs> einde. Dus dat dan, dan, dan, dan neem ik dat verkeerd. Welke nee. is dat dan van Toon Hermans? Nou, Nelkopie uh, uh, thee, Nelkopite, dat is ook zo'n... Zo dat is ook zo'n liedje met van die klanken, toch? Nee, dat is een gewoon liedje, maar dat eindigt dan op, uh, ja, je zou kunnen zeggen, kopie thee en, en van die Frans-achtige woorden. Ja. Maar uh, ik ken er nog eentje, bijvoorbeeld, uh, uh, er kwam een boer uit Zwitserland, uh, uh, uh, uh, ook Zwitser. hè, K, D, K, daar. Ook dat is het. Dat en en, uh, en uh, al die kinderliedjes, dat is buitengewoon interessant. Ik heb me daarin verdiept. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb me wel in kinderliedjes verdiept. Ja, en blijkbaar. Is, ja, is, ja. Uh, wat heb je nog meer? Ook de moraal erin. Hè? En uh, uh, fiddle D, of zo. Uh, al die. Al die uh, uh, ja, jeetje zou tracteren, daar komen ook een paar van die zangwoorden in voor. Nou, het is heel leuk om dan daarin te verdiepen. Maar, maar nooit... Um uh, uh, nooit, nooit ook de liedjes als la la, la la La La la Ja, het komt ook voor, het komt bijvoorbeeld voor in, uh, ik heb het laatst aangevraagd uh, bij mijn programma, een liedje van het orkest zonder naam uit 1952, en dat is een Duits liedje, maar ook, ook weer een beperkt Duits, want dat gaat zo van Doe roze van te en dat gaat dan verder om het te laten rijmen Ja, ja, ja, om het om het ritme een beetje vol te laten lopen. Ja, ik het je. Ja, dat is het. Nou, grappig. Maar goed, maar mooi kopje thee, even om de verwarring te voorkomen, dat is het dus niet? Nee, nee. Nee, het is dus Els fidereltje En dan eindigt het met, hoe heet het, tingelingelingen, pannenkoek, stroop met roze, pannenkoek, Ja, die zoeken we nog. Uh, het, een verwant liedje wat ook over pannenkoeken gaat, ja. dat is van: uh, Er was er dus een vrouw die, daar uh, uh, was er dus een vrouw die koekenbakken wou. En de man heet Jan van Gijssen. Dat ja. lijkt toch wel ergens op te slaan. Maar zo op het eerste gezicht denk, denk je van dat slaat nergens op. Hè? Ja, dat Gaat denk je niet. Ga <laughs> okay, dan ook op een pannenkoek. wat heb je nog. Ja, dag, bedankt het, hoor. Ja, graag, hè Tom. Oké, okay, dag. Wat denk je van het Italiaans liedje, dames en heren? <laughs> wat doen? Good. Goed. Wil je de Italian song, please? Italian. Italia Mag ik het even voorzingen, dames en heren? Dit gaat zo. Een natte bella margarinata, mootjes sepatore. Natte bella margarinata, d'amore. Luna, Luna, e bella harmonica, Luna. <lacht> <lacht> Hoe wist u dat? Notte bella margarinata, muggies vattore Notte bella de Luna, luna, e fits bella Luna, Yeah! Notte bella Dank voor de medewerking, dames en heren. Was prachtig. Ik hoop alleen maar dat u het zult onthouden. Ja, nee, niet voor de literaire waarde of zo, maar, maar voor, voor als u zo'n feestje heeft, thuis. Hè? Dat, dat laatste lijkt me makkelijk voor zo'n feestje. Zou u het Italiaanse liedje kunnen zingen zonder bord, dames en heren? Zou u het uit uw hoofd kunnen zingen? Zullen we eens proberen? Ja? Een natte margherita. Muy... En dat was inderdaad Toon Hermans met zijn fijne of mooie kopje thee. Notabella heet het uh, liedje. 0800-1121 voor vragen en antwoorden op uh, ja, eventueel nog het nagelschaartje. of de hartaanval. Hè. Willem wil graag weten hoe je weet of iemand een hartaanval heeft. Hamiti wil weten waar balen als een stekker vandaan komt. André wil weten hoe mensen geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van hun gebit. Rita wil weten waarom in het ene pak melk calcium zit en in het andere niet. En Remco vroeg zich af uh, hoe je kunt voelen dat je laatste moment is aangebroken... en dat je dus nog belangrijke dingen moet gaan zeggen. En of dat inderdaad zo is. En uh, meneer de Wit, dus op zoek naar uh, de tekst van Elsje Videralsje... die hebben we bijna volledig, alleen de laatste woordjes nog. Dus 0800-1121, als je dat mooi voor kunt zingen. William of William... William, ja, goedenavond. Hallo, William. Goedenacht, goeiochtend. Hoi. Hoi. Nou ja, ik, uh, ik weet het einde van het liedje. Nou, kijk eens even, wacht even hoor. Kun je hem dan helemaal doen? Uh, moet ik hem helemaal doen? Ja, als we toch bezig zijn. Die kan helemaal niet zingen hoor. Nee, maar dat maakt niet uit, weet je, het is een kinderliedje. Oké. Okay. <laughs> Elsje, fiederelsje, zet je klompjes bij het vuur. Moeder bakt pannenkoeken, maar het meel is te duur. Oh, liefste, oh. Nee. Ja, voor die op. nee, tingelingeling. Ja, ik zet hem helemaal in de war met... met, met, met, met, met oh, lieve. kom ook. Dat was liedje het was ja, een Sinterklaasliedje, werd het, William. Precies, ja, precies, daar <laughs> lijkt je toch ook een beetje op. Ja, nou, je het zegt. Jawel, hè? Maar tingelingelingen, pannenkoek... Oh, Schrook ting met rozijnen. Tingelingen, pannenkoek, kom op bezoek. Hè? <in> Kijk. Kom op bezoek. Kom op bezoek. Niks ze hadden geen geld, kopieteek. maar ze konden toch uh, pannenkoeken uitdelen. Ja, want pannenkoeken, dat is natuurlijk niet zo heel erg uh, financieel... Uh... Nee, maar ze hadden geen mail, dus waar, waar maakten ze dat dan van? Dan nou, een stroop met rozijnen. <laughs> <laughs> ja, wat een, wat een ingewikkeld liedje eigenlijk, hè? Ach, maar goed. Ja, het was wel mijn favoriete kinderliedje, moet ik zeggen? Ja, echt waar? Ja, samen met Helikopter. Helikopter. Dat... Ja, die ja, ja, precies. Ja, en oh, o, daar gaan we. Wat dan? Helikopter. Ja, ik wil helikopterpiloot worden, dus ja, dan, dan was dat mijn favoriete kinderliedje natuurlijk. Maar ik, ik ken uit mijn kindertijd ken ik helikopter niet. Want ik ken het van mijn dochtertje, maar die komt niet verder dan helikopter, helikopter. <laughs> ja, maar ik ben net ook een stuk jonger dan jou. Dat zal het wezen. Maar doe eens helikopter dan. Helikopter, helikopter, helikopter neem mij mee naar boven. En dan nog iets, maar het is allemaal, ja. het is allemaal Zie je? Nou, dacht ik, nou dacht ik dat we er waren. Gaan we gewoon ijskoud door met helikopter, helikopter. <laughs> helikopter, ja wat grappig. Um, Jawel. Neem me mee naar boven. Ja, neem me mee naar boven. En ja, dan komt er nog iets, maar ja, dat weet ik dus weer niet. Nou, het is toch ook wat hè. Neem hem met je mee omhoog. Zoiets komt er ook nog in vol, maar dat, ik, ik, ik weet het niet. 0800-1121. Dus je Fiedereltje is opgelost. De telefooncentrale ontploft van mensen die je Fiedereltje willen zingen. We zijn eruit, we hebben de hele tekst. Maar u kunt nog steeds zingen. Alleen in dit geval helikopter, helikopter. 0800-1121. Ja, ik wil helikopter 1121. weten. Vertel. William? Ja? Wat ben je geworden? Ik, uh, ik ben taxichauffeur geworden. Dat is bijna hetzelfde. Ja, ik bestuur nog steeds dingen. Met mensen erin? Met mensen erin, en ja. En knopjes. Het is bijna alleen het vliegt niet. Ah, oh, dat is hartstikke goed. Is er een reden dat je uiteindelijk niet de lucht in bent gegaan? Nou ja, verkeerde vrienden en opleiding niet afgemaakt. En noem het hele circus maar op. En, uh, ik ben mijn vader achterna gegaan, die is ook taxichauffeur dus. Oh, oh nou ja, ja, nee, dat is ook niet, niet onoverkomelijk. Het had erger gekund. Ja, ik verdien mijn geld, dus... Uh... Je ik, zit niet, nee, ik trek nu even een beerpunt open, maar je zit niet midden in een taxioorlog. Je rijdt nee, niet zit, op nee, Schiphol. Hoor, nee hoor, ik zit niet in Amsterdam of Rotterdam okay. of in Den Haag. Of ik zit uh, in Den Helder in het noorden. Dus uh, Kijk. heel erg rustig. Nou, gelukkig. Dankjewel, William, voor het prachtige gezang. Ja, is goed. Oké. Fijne ochtend nog. <laughs> Dank je. Rij voorzichtig. Hoi. Hoi. Frans? Ja, hier is Frans nogmaals. Maar dit keer met een antwoord. Ja. Op die, die uh, gebieds... Uh, die toestanden, om dat na te kijken. Nou, het ja. antwoord lijkt me heel eenvoudig. Oh. Je gaat toch alleen zoeken naar mensen die vermist worden? En daar heb je de gegevens van. Nee, je hebt toch niet de gebitgegevens van mensen die vermist zijn? Ja, tuurlijk. Als iemand vermist wordt, dan weet je wie er vermist wordt. Ja, ja. En daar heb je dan de gegevens van waar die woont en, en, en zo. En dan heb je automatisch ook zijn gebitgegevens. Uh, Want dan kun je naar zijn tandarts gaan en zeggen... Doe me eventjes zijn laatste... Like ontvind, uh... Hmm? Dan hoeven ze alleen te zoeken naar vermiste mensen. Ja, het zo, dat, zou, dat zou kunnen inderdaad. Ja, ik denk dan dat is een andere oplossing. Want andersom, dat kan niet. Want die, die, die, diegene die ik worden kunnen ook uit het buitenland komen. Dan kan je, Moet je daar ook de gegevens van nemen van de tandarts? Ja, dat, dat precies. Niet. Nou ja, maar, maar nou, nou ontkracht je eigenlijk je eigen verhaal. Maar, dan kijk, dan kijk. Um, wie kwam er ook weer met het hele verhaal? Even kijken hoor, dan laten we even een volledig verhaal van maken. André, die kwam met de vraag. Bij ja. André in de buurt was een, waren lichaamsdelen gevonden ja. in het kanaal. Stel nu, ze vinden ook het hoofd. Met het hoofd? Ja. Ja, ja dat, dat moet je hebben, want daar zit het gebied in. Dat is meestal, tenzij iemand met zijn kunstgebied in de hand de gracht in is gevallen, ja. <laughs> zit het gebit inderdaad in het hoofd. Maar... <laughs> Ja, Frans. Maar, um, stel nu, je vindt een hoofd. Ja. Stel. En, en je gaat aan de hand van het gebit... wil je achterhalen wie het is. Een raar verhaal weer, dit om het gesprek te hebben om half vier s'nachts. Maar goed. Je wil aan de hand van het gebit achterhalen wie het is. Dan ga je de vermiste personen langs. Maar wat nou als die persoon... een Laat ik niet een Paul zeggen, want dan, dan is het allemaal weer een andere discussie. Stel, het is een Italiaan. Dan moet je dus de vermiste personen... in nou, over de hele wereld moet je door je computer... Uh... Ja, nou ja, dat lijkt me niet mogelijk. Nee, dat zijn er heel veel. Ja, dus nou had je het probleem mogelijk. bijna opgelost... Want ik, stel, je, ze weten wel vaak of het een man of een vrouw is... en de leeftijd weten ze ook vaak ongeveer. Dus je kunt inderdaad, stel, er is een man gevonden van ongeveer uh, weet ik veel, begin 30. dan kunnen ze alle vermiste personen van begin 30 kunnen ze uh, de van uh, vergelijken ja, met dat gebit. Maar ja, dan moet je dus inderdaad... Uh, nou, misschien dat ze daar gewoon beginnen, met Nederland. Ja, ze hoeven toch niet de hele bevolking af? Kijk, wie leeft? Die, die leeft nog, die, die... Je hoeft ze niet een bit na te kijken. Nee, daar zit wat in. Allee, alleen naar vermiste mensen. Ja. Hé hey Frans, heb je meegekregen dat je een nagelschaatje met dat, je vingertoppen moet bedienen? Dat heb ik gehoord, maar het is. je hebt geen grip erop. Als je maar een klein stukje je duim erin krijgt... en, en je andere vinger zit ook al, al dichter op je duim, omdat het gewoon veel kleiner is... Ja. dan heb je geen grip op het schaartje, geen stevige grip. Ja, dat, het... is, dat is echt zo. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja als ik dat probeer. Ja. En als, je, als, je dus, als ik dus een grote schaar gebruik... Dat, wat ik dus doe... dan gaan gewoon mijn vingers erin... en dan heb ik die schaarsteen stemig ja. <laughs> ja, nee, ik begrijp het. Nou, ik kreeg van, uh, uh, van Gaia nog een mailtje. Die, uh, die schrijft... ik ben zelf ook blind... en vind nagels knippen met scharen een ramp. <laughs> ik denk dat de nagelschaar klein is... omdat het van hetzelfde materiaal is. Maar je, uh, je, nee, je hebt allemaal verschillende... En uh, zelf uh, gebruikt ze altijd een nagelknipper. Wou ze je nog eventjes doorgeven? Ja, ja. Dat je een knippertje moet gebruiken. Maar dat lijkt mij ook, als je het allemaal niet kunt zien, ook best onhandig. Ja, nou soms doen een vrouwen het wel eens. En die doet het inderdaad altijd met een knippertje. Even met een knippertje. Ja. Goed, uh, genoeg over de nagels. Dank je wel weer ja. voor je bijdrage, Frans. Ja, het lijkt mij heel eenvoudig. Ja. Het lijkt me alleen vermiste personen. Ja. Dat ze die na moeten gaan meer niet. ja. Ja, misschien dat ze het zo doen, dat het er niet zo verschrikkelijk veel zijn. Ja. Ja. Oké, okay, dank okay. je. Dag. Ja. Dag Frans. 0800 1121. Jan Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hi. Ik antwoord op de vraag, het verschil tussen een flauwte en een hartaanval. Oh, mooi. Um, ja, flauwte is eigenlijk, ik, ik kan straks zeggen wat je dan zou moeten doen. Een nou, ja. flauwte is een tijdelijk tekort aan de zuurstof in je hersenen. Um, dat is ook vaak minder erg en die mensen zijn ook veel sneller aanspreekbaar. Dat, dat, meestal uh, kan het ervoor komen door schrik, angst, uh, paniek uh, en benauwde ruimtes. Ja. En een hartval, dan is er eigenlijk een circulatiestop naar je kranslagader, dus naar je hart toe. Ja. En dat verneem dat je. En dat doe je door middel van de check. Dat is de ABC-methode: ja. aanspreken, uh, bewustzijn controleren en dan voelen of er ook circulatie is. Kijk, iemand die flauw valt, een flauwte heeft, die heeft wel een bloedcirculatie. Ja. Dat zou je dan overnemen. Dus dat doe je via de ABC-methode. En hoe check je of er circulatie is? Dat test je door middel van uh, bij je nek: hè, dus... hartslag voelen. Hartslag te voelen. Oh, ja. Dat kan je bij je vols toe, bij je nek. En je kunt het ook voelen op de borstkast, je handen dan spreiden, of je moet ook echt ademhalen. Nou, dat kun je allemaal doen. Uh, aanspreken Bewustzijn. controleren. Is er geen circulatie? Nou ja, dan is het sprake van een hartstilstand of een hartaanval. Uh, want bij een hartaanval hoeft het nog niet per se uh, gelijk te zijn dat je op moet reanimeren. Er kan ook een onregelmatig een onregelmatige ja. ademhaling zijn. En dat, in dat soort twijfelgevallen moet je hem dan wel in stabiele zijslegging eh, leggen en dan vervolgens gelijk eh, 1 in 2 gaan bellen. Oh ja, dat is sowieso altijd verstandig hè? Ja, dat moet je altijd wel doen hoor, want je bent geen uitspraak. Ja. Maar zo heb ik het geleerd dat je dan eh, via die ABC-methode dat moest doen. Want ik hoorde jouw vragen, ja. denk ik van wat was ja. het ook er weer? Als die ABC-check. Ja, ja, nou ja, in, in Amerika heb je dan... Het, het, is, het is een woord voor, dat is zo'n ezelsbruggetjeswoord De halt of help of uh, zoiets. Maar ik, ik heb... Oh, dat kan, ja. ja. En, en hoe, weet je de, hoe heb jij die ABC-methode geleerd? Via de, via de EHBO-cursus. Wat, wat doe je met je telefoon? Ja, veel stel een telefoon. Oh, oké. Okay. Maar jij hebt een EHBO-cursus gedaan? Ja, via de EHBO, ja. En ja. waarom was dat? Um, nou, vanwege mijn werk toen. Uh, ja, en ik, ik, ik kwam het eigenlijk ook uh, best wel heel graag. Ja. Um, en ik heb het ook wel een paar keer moeten toepassen, zelfs. Ja. Echt waar? Ja? Een paar keer ja, ook ja. al? Ja, een paar keer, ja. ja, ja. En eentje keertje ook bij mijn. Uh, ja. Bij mijn eigen partner, zeg maar. Oh. Dat, dat, is, dat is best wel. Uh, ja, en dat heeft uh, uiteindelijk. Nou ja, tot, tot uh, geen groot resultaat uh, geleid. Oh, wat naar, ja. Ja, ja, ja dan moet je zelfs reanimeren. En dat is, dat is best heel. Uh, ja, heel ingrijpend. Zeg ja. Maar. ja, maar wel, het lijkt me wel. Uh, uh, ja, het is een beetje, hoe zeg je dat? Een, een, een heel klein uh, meevaller, maar. Uh, uh, dat je wel iets kunt doen, in ieder geval. Ja, ja, dat je weet dat je er alles aan gedaan hebt. Precies, precies. Ja, ja, ja, ja. in die eigen situatie, als je daar daaraan ook toe betrekt... dan heeft het, uh, heeft het niet genoeg gedaan, maar in alle andere gevallen... ja, dan heeft het, uh, het wel toegeleid dat iemand het, uh, het heeft overleefd... of in ieder geval toe heeft bijgedragen. Uh, dat hij in ieder geval nog, uh, nog naar het ziekenhuis kon en dat er toch nog wat andere medische hulp nodig ja. was om het leven te redden. Maar nou ja, je hebt iets kunnen doen. En wat, ja. wat voor situatie was dat dan? Dat was iemand die, die aan het stroom had gezeten in een, aan een 380 volt. Oh. En dat die, ja, die kreeg daar ook een acute hartstilstand van en met zoveel mensen. Ja, toen waren er ook zo veel mensen en hebben we onze beurt hebben we gewoon gereanimeerd. Ja. Want dat is hartstikke vermoeiend. je oh, moet ja. uh, uh, 30 keer pompen en twee keer ademen. En als je dat een hele poos moet doen. Ja. Uh, en ook als zelfs uh, de, de ambulance er al ambulance is, moet je dat nog alsmaar door blijven doen. Totdat. Uh, tot die is aangesloten en dat de verpleegkundigen het van je overnemen. Ja, ja, ja. Dus continu ook te doen. Nou, ja. maar wel super als dat inderdaad goed resultaat heeft. Ja, ja, ja. bij hem was het toen uh, ja, wel. Ja. Ja. Maar er zijn ook gevallen van niets. Nee. Maar het grote verschil zit dan dus wel een beetje in: het enige is meer richting de circulatie richting het hersenen. Wat je dan weet, een beetje een flauwte. En dat kun je ook wel van nemen, want dan is iemand ook vrij snel aanspreekbaar. En met een ja. hartstilstand uh, niet, of met een hard aanval niet. Hè. Want een hartstilstand is natuurlijk best weer wat anders, want ja. een hard aanval... Het, uh, ja. Nee, maar ik snap de vraag van Willem wel, die oorspronkelijk met de vraag kwam. Want ja. uh, als iemand gewoon flauw valt, en je denkt van nou, ik val gewoon flauw, en je wacht met reanimeren, dan denk je later, oh, ja. had ik nou maar eerder uh, begonnen. Maar ja. iemand die flauw valt, die kun je dus... Vrij snel, in ieder geval, weer, uh, weer een reactie van krijgen en, ja. um, en de circulatie even checken. Absoluut. Absoluut. Vraag beantwoord. Ja. Ik streep hem door. Hartstikke bedankt, Jan-Willem. Alsjeblieft, alsjeblieft. En uh, alle goedgewensten. Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Oké, okay, Dag. dankjewel. Dag. Dag. Dag. Maarten? Ja, hallo. Hallo. Astrid. Hi. Uh, ik heb uh, het antwoord, denk ik, voor je op uh, balen als stekker. Oh! Nou, kom maar door. Uh, dat is balen als een steker eigenlijk, van de oorsprong. Als een steker? Als een steker. Oh, en wat is dan een steker? Een steker was iemand die in de strafkolonies in Drenthe en Groningen daar zo turf moest gaan steken. Eerlijk waar? Ja, dan baal je wel. Ja. Dat is hard werken namelijk. Daar komt het volgens mij vandaan. Oh, en daar hebben we gewoon stekken van gemaakt. Ja, ja of het was plat, dat stekker, dat weet ik ook niet. Maar balen als een stekker. Ja. ja, zo is. Het dat zou het, kunnen. Daar komt het vandaan, volgens mij. Het klinkt heel logisch. En uh, uh, dat is gewoon ooit een keer bij jou blijven hangen dat je dat nog weet? Ja, ja op school excursie ooit is daar naartoe geweest. En, uh, dat, dat weet ik dan nog. Ja. Dat je dacht, oh ja, inderdaad, balen, dat turf steken. <laughs> Goh. Ja. Nou, dat had ik nog niet bedacht. Nou, nee. hartstikke bedankt. Kan ik er weer een wegstrepen? Dat schiet lekker ja. op zo op deze manier. Dankjewel. Ja, Oké, okay, okay. dag Maarten. Bob? Ja, goeiedag. Ik had uh, over het uh, DNA in je tanden had ik, uh, het antwoord. Nou, kom maar door. Ja, als je uh, na anderhalve dag vermist wordt, uh, dan wordt het gevraagd om DNA af te staan. En dan kun je staan met ze. En je kiest in onder ruimte en dan zie je het DNA altijd. Oh, Goh, dat is nog eens praktisch. Ja, dus uh, als je iemand opgeeft voor vermist, moet je op een gegeven moment je DNA afstaan. Ja. En, uh, Aangezien de binnenkant van je kies ook DNA zit, kunnen ze altijd zien wie je bent. Maar waar haal je DNA vandaan van iemand die vermist wordt? Nee, die, die wordt opgegeven op een gegeven moment door familie. En die ja. kun DNA staan, dan kun je staan met ze. Oh, dat is familie-DNA ook nog eens een keer. Dat ze weten ja. van, oh, degene met deze kiezer, die is familie van de nou, oude oh, natuurlijk. Ja. Dat het toch ook allemaal maar kan. Ja, ik vind het uh, wel uh, praktisch. Uh, je hebt een holle ruimte in je kies, dus die DNA vergaat nooit. Oh, zit het daar? Ja, dus zelfs na tien jaar kun ze uh, als je uh, je graf openmaakt, wat dan ook, nog ideeën na uit je kies halen. Oh, ook, uh, hoe weet jij dat dan weer? Uh, ik heb het laatste discovery gezien. <laughs> dat is echt een goede zender, hè? Ja. Uh, nou, handig. Nou, dankjewel, Bob. Nou, oké, okay, fijne avond nog. Hetzelfde, goeienacht. Oké, okay, doei. Hans? Hallo. Hallo. Hans van Om de Hoek. Dag, Hans van Om de Hoek. Alles goed met Astrid? Ja hoor, alles goed met Hans van om de hoek. Nou, ik was gisteravond in de war. Oh? Het was nog donderdag. En uh, uh, ja. ik zet de radio aan en ik denk wat is er toch een flauwe cool. Allemaal oh, van die muziek en allemaal verschillende muziek. En daar hou ik toch wel aan niet van. Ik wil het zelfs behoren. En ik ga naar beneden toe. En ik zet uh, uh, Nederland 1 aan op de computer. En ik denk verdomme, Astrid is er niet meer. <laughs> maar ik was helemaal in de war door met de dag. Dus je zat op, op woensdag, de nacht van woensdag op donderdag... zat je ja. lekker naar, uh, naar ja. mijn collega Rol van de Vara te luisteren. Ja. En ik heb je nog even gehoord uh, vorige week op Radio Gelderland. Oh, heel goed. Wat zei je ook weer met mooie... Ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb op Radio Maar het was, Radio was, dat vond ik wel heel leuk. Oh, gelukkig. Maar, uh, maar even Iets met mooie. Um, dat was leuk. die ja. vraag over die melk... Ja. Nou, dat is heel simpel... Um, dat is hetzelfde als, melk, eh, als het vetten melk. Je kan gewoon melk kopen zonder calcium. Daar hebben ze het eruit gehad. Je kan melk kopen zonder vet. Daar hebben ze het eruit gehad. Je kan melk kopen met calcium. En dat zaten meestal op met extra calcium. Daar hebben ze gewoon calcium bij gedaan. Maar waarom zou je melk zonder calcium kopen? Dat is het toch net zoiets als uh, vitamine C-pillen zonder vitamine C kopen? Nou, uh, calcium is namelijk helemaal niet... Melk is helemaal niet zo gezond. Oh. En eh, melk met calcium is voor vrouwen vooral... Nog ongezonder. Oh? Dat werkt uh, botbreuk in de hand. Nee, je moet toch juist calcium hebben zodat je sterke botjes krijgt? Nou, gewoon een beetje kwark of een klein beetje yoghurt per dag is het beste. Oh. Maar veel melk is slecht. Is ongezond. Oh. Nou ja, ik weet van voeding alles af. Dat is gewoon niet anders. Ja, maar dan is, dan is het, het is toch vervelend om te weten. Want ik dacht altijd dat een glaasje melk op een... Ik zit mijn kinderen maar vol te stoppen met melk. Ja, in het begin, in de jonge jaren. Maar het oh, okay. is gewoon uh, heel simpel. Melk, gezondheid. Daar oh. kom je het ongetwijfeld tegen. Oké, okay, nou, ik ben uh, tegen googlen in dit programma. Want anders nee, gaat iedereen het gaat googlen omhoog. in de maar belt je er thuis niet meer. Bent, meer. Dan kijk het maar een keer nou. Ja, maar ik geloof je toch, Hans? Oké. Okay. Okay. En nou, uh, mijn vraag even. Ja. Wordt een beetje ingewikkeld. Ja. Je weet dat ik die website heb, www.linahampton.nl. Ja. Nou, ben ik bezig daar op te zetten. Uh, dat ken je ook, het programma Tros Session. Nee, dat ken je ook. Nooit gehoord? Nee. Nou, oudere luisteraars kennen het allemaal, want Tros zond het uit. Heb Nick volop de rest Ja. Laren, ja. En maakte daar eigenlijk elke dag reclame voor. Dat was het parale paardje van uh, de Trost. Oh, er werd al van, daar speelden legendarische jazzfiguren van 9 tot 10 het inspelen... en van 11 tot 12 was het live op de radio. Oh. Nou ben ik bezig, elke week, op die website van Leidenhampton... twee, drie van die oude tofssessies te zetten. Ja. Nou, dan nou gaat de vraag komen. Ja. Er zijn er zeven geweest die op de televisie zijn uitgezonden. Ja. Vanaf een grotere locatie. Ja. Nou heb ik de studioband van Leidenhampton, maar okay. wat heeft nou... Dus die heb ik de opstand uiteraard, het concert. Ja. Ik heb twee, van twee nummers en video's, niet normaal mm -hmm. te zien. Nou is de vraag of er eventueel luisteraars zijn. Uh, dat zijn dan meest... Het is eind jaren zeventig allemaal. Is het zeven keer op tv geweest. Mm -hmm. Ik weet dat er een set beker tussen zit. Ik weet niet wie de anderen zijn. De TOS heeft ze vernietigd. Oh. Ik heb alleen die gekregen van uh, Light Rampen dus. Ehm... Um, en als er nou iemand is die, zo op, die dat opgenomen heeft... want er zijn natuurlijk veel mensen die dat opgenomen hebben... zou ik dat zo verschrikkelijk graag willen hebben. Mm -hmm. Of een kopie ervan. Of te lenen. Ja. Want dan kan ik het erop zetten. Ja, dat snap ik. Nou ja, ik ga voor je oproepen. Dit soort dingen, ik weet uit ervaring dat als het... want jij woont vlak bij beeld en geluid in Hilversum. Ja, maar daar hebben ze zo ook niet. Want daar dus hebben ze hebben niet het door niet. De TOS. Nee, nou ja, dan, dan meestal... Als ze het daar niet hebben, dan uh, zijn... De... Maar je weet het niet, misschien dat er uh, toevallig iemand is die er nog iets van nee, heeft. Kijk, je hoeft niks te noteren. Ik, het uh, e-mailadres is gewoon heel simpel. Info at lionelhampton.nl mm -hmm. Dat is de, gewoon het e-mailadres van de website. En dat komt gewoon in mijn eigen mailbox terecht. Ja. Dus als iemand iets mocht hebben. En wat ik ook zoek, is als iemand toevallig van Piet Velleman, die naam ken je. Ja. Nee, dus de eerste... Jazz, jazz mm. disjockey, populair en jazz in de jaren 50. Ja. En daar moeten mensen cassettebandjes van hebben opgenomen. <laughs> en die zoek ik ook. Poeh, jaren 50. En ja, maar Piet, een oudere luisteraars die van uh, jazzmuziek houden... op van populaire, door, ik doe maar uh, door, D, of Morozen, Drie die draaide hij allemaal. Nou, ik, uh, Hans, je weet het niet. Als er toevallig een verzamelaar of een kenner zit te luisteren, dan uh, kunnen we je misschien blij maken. Dus, info Lionel Hampton. Ja. En die processions die zag gewoon op lionelhampton.nl. Oké. Okay. Zal ik Lionel Hampton dan maar weer eens gaan draaien? Het is dat alweer zo lang geleden. Kunnen. Het is volgens mij anderhalf jaar geleden, of niet? Ja. Nou, nog één keertje dan. Hoe draaide je, uh, Dat was wel heel grappig als je die draait hier uit 1942. Ja. En daar is de zachtzolo van in de Hall of Fame van de Rock'n'Roll. Is de eerste Rock'n'Roll zachtzolo. Terwijl de hele Rock'n'Roll nog niet eens bestond. Ja. Leuk dus, hè? Dus... Alfred, het was me weer een waar genoegen. Ja, nou, ik, ik ga Lionel Hampton voor je draaien. en Dan hebben we het weer mooi afgerond. Dan moet, moet ik hem wel even te vertellen dat Lionel Hampton de vibrofoonspeler is. Oh ja. Nou, dat okay. heb jij nu gedaan. Dankjewel. je Kijk, dus doeg! can't say rebob, keep your big mouth shut. Hey, Bob, rebob. Hey, Bob, Rebop. Hey, Bob, Reebop! Hey, Bob, Rebop. Hey, Bob, Reebop! Hey, Bob, Reebop! Yes, your baby knows. Well, mama's on the chair. Papa's on the cot. Baby's on the floor, blowing his natural top, singing, hey, was dat, Lionel Hampton, dus speciaal voor Hans... die op zoek is naar Tros Sessions van eind jaren zeventig... en geluidsmateriaal van DJ Piet Felleman. Uh, 0800 1121 En ook als je weet hoe het liedje Helikopter Helikopter verder gaat... want uh, daar is William benieuwd naar... En nou, er zijn nog meer vragen die openstaan. Die zijn allemaal uh, na te lezen op nachtzuster.net. Dick, nacht. Dag. Hallo. Je spreekt met Dick van der Gelder. Ik heb je al een keer eerder aan de telefoon gehad. Ja, een iets paar er... maanden geleden. Met je zoon. Nee. Ja, heel goed, ja. leuk. Ja, dat heb je goed onthouden. Ik heb ja. je ook een paar keer gemaild. Ja, dan weet ik en, het. Uh, nou ja, je weet, ik luister nog steeds. Mooi. Dat lijkt wel weer. Ik hoor het graag, Dick. Ik heb. Uh, ...het een paar keer geprobeerd... ...en toen had ik het op een gegeven moment maar opgegeven worden. Ik van verdomme, ze heeft het zo druk. Het is ook wat, hè? <laughs> maar goed, ik... Uh, ...ik zat uh, van de week... ...en eigenlijk al een heel poosje is te denken... ...en dan denk je aan blinde mensen. Weet je, want dat is mijn vraag nu. Ja. Blinde mensen. Als die mensen... ...die man of die vrouw... Uh, ...blind geboren is... Ja. Ja, ...dan weet je niet wat, wat, wat, wat beeld is, zou ik zeggen. Nee. Iemand die heeft kunnen kijken... ...iemand die dus... die ...heeft kunnen zien en die wordt blind op latere leeftijd... ...ja, die, heeft, die kan zich met recht een beeld vormen van, uh, van iets wat je waar wat je, ja, wat je, wat je hebt genomen. Dat neem je dan niet meer waar. Ik nee. kan me er een voorstelling van maken als je ogen doet, zie je niks. Maar ga je nu dromen, dan zie je beeld. Ja. Ja, toch? Ja. Dan denk ik, iemand die nou blind geboren is ja. en die droomt, die ziet dan wel iets of ziet hij niets... Met andere woorden, je hebt wel eens verhalen gehoord van horlogemakers, weet je wel. Mensen die dus. Ja, het is onvoorstelbaar, maar mensen die ontzettend fijn en klein werk kunnen verrichten, ondanks dat ze blind zijn. Uh, muziek, ja, dat is misschien wat makkelijker. Ik bedoel, iemand, ze zeggen wel eens blind, blind kun je piano spelen. Blind dit, blind dat, blind typen, al dat soort dingen, weet je. Yeah, yeah. Maar iemand die nou dus blind geboren is, als die droomt. Heeft hij dan beeld en kan hij zich dan misschien juist daarom, misschien een voorstelling maken van. Maar ja, weet je, iemand heeft dat nooit kunnen zien. Dus ik heb wel eens verhalen gehoord van. Uh, mijn moeder vertelde dat wel eens. Ja, ja er was iemand op vakantie geweest en die was dan blind. En die kwam terug en had geweldige natuur. En de bergen waren zo mooi en dit en dat. Dat denk ik, huh? hoe kan dat? Ja, dat is een beetje raar. De bergen, bergen waren zo mooi. Ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen dat als je blind bent, dat je wel kunt genieten van de natuur. Ja. Van de geuren en van het de, van de, de voelen en uh, horen om je heen. Mm -hmm. Maar de bergen zien, dat wordt lastig natuurlijk. Als iemand het nou zo uitlegt, van het is hoog en het is dit en het is dat. Hoe stel je je dat dan voor? Ik bedoel, ja. uh, dat is hetzelfde, je hebt een hoorspel, hè? Een ja. hoorspel, daar kun je jezelf je fantasie op loslaten. Ik, ik luister, nog wel eens, ver, heel vaak door de week, ook naar uh, de andere zenders, zeg maar dan altijd wel op één. Want ik heb hem constant op uh, Radio 1 staan. Ja, een hoorspel, ja. En, uh, dan heb je een hoorspel, hè? Ja. Dan, dan hoor je allerhande scènes en dan heb je je eigen fantasie erbij. Dan denk je, uh, ja. het ziet er zo uit. Of je hoort zoals vroeger, dat ik ook heel vaak had, uh, een nieuwslezer ja. en ik heb dat eens gehad en jaren terug en toen had ik die nieuwslezer die ik altijd hoorde, die man had een hele mooie, mooie stem en toen zag ik die man en dat was geen afknapper, want dat was gewoon een hele, hele vriendelijke man. Nee, maar het past maar, toch niet bij je beeld? Ja. Ja. ja weet je, dan denk je, hé, hey, toch anders. Je hebt het ook wel eens, dat iemand heel sympathiek klinkt in een stem ja. en dan ziet hij er gewoon niet uit. Ja, ze zullen zich van mij ook een voorstelling maken van die vent ziet er zo, zo uit, nou ja. ja. Ik, ik ben ook niet om aan te gluren, ja. zou jou en Dirk ze zeggen met zijn voetbalprogramma. Maar, Dick, want het is, een, het, is een, het is een lang verhaal om eigenlijk te vragen hoe er allemaal blinden. Ja. Maar, uh, uh, de, want die vraag die is echt wel al heel vaak voorbijgekomen. Want er luisteren s'nachts op een of andere manier veel blinde mensen ook. Of tenminste, okay. ja, op, ja, op ja, een of andere manier... Bellen, ja, het, is, het blijft radio natuurlijk. En uh, de vraag is uh, wel eens besproken. En ik, uh, ik begrijp dan altijd dat... Um, Um, uh, kijk, als mensen niet weten hoe het is om te zien... Mm -hmm. dan maak je daar wel een voorstelling van. Ja. En zo dromen ze dan ook. Mm -hmm. Dus als je, weet je, als je niet weet hoe de kleur groen eruit ziet... op een gegeven okay. moment kun je je wel voorstellen van... oh, ja, groen is dus een, een kleur. En mm -hmm. dat in je droom... Mm -hmm. droom je dus zo'n voorstelling... dan zie je niet de kleur groen in je droom... Okay. Maar omdat je niet weet hoe het is om te zien, mm -hmm. weet je dus ook niet hoe het is om te dromen dat je kunt zien. Oké. Okay. Tenminste, zo is het mij destijds uitgelegd door iemand die blind was. Oké. Okay. Dus nou... dan droom je in, in geuren of in, of in uh, geluiden of in uh, gewoon in, uh, niet in beelden, maar in gevoelens. Oké. Okay. Ja. Maar wat ik me ook wel eens afvraag, hè? nou leer je, ja. ik heb dan, heb ik je geloof ik verteld, uh, al zoveel, zoveel, zoveel jaar getrouwd, ik ben opa, ik heb zeven kleinkinderen. Uh, ik probeer die kleintjes dan, en dat wordt ook op school natuurlijk geleerd, ja. te leren rekenen, ja. uh, leren tekenen, uh, ja. leren begrijpen. Ja. Nou wordt het vanaf het begin, want ik heb dan bijvoorbeeld met stoplicht, hè, met die kleine meid, uh, een kleinkind, cabriela. Nou, daar staan we bij stoplicht, maar dan is het natuurlijk rood, oranje, groen. Ja. Groen is de onderste, oranje ja. is de middelste, rood is de bovenste. Ja. Nou, dan kun je tegen de kind zeggen, als het groen wordt... Als de meisje is vijf jaar, als het groen wordt, dan mogen we rijden. Ja. En dan heb ik het geleerd. Als het beneden, dat lampje brandt, dan moet je tegen opa zeggen... We kunnen, weet je? Nou, we ja. kunnen, dan kunnen we dus rijden. Weet je? Dan roep ja. ze ook, we kunnen. Nou, ja. prachtig. Ja. Maar mm -hmm. als ik nou tegen haar vanaf het begin, en iedereen zou dat doen dat groen rood is, yeah. en rood groen is, yeah. snap je? Net yeah. zoals het is kleurenblind, hè, mensen die yeah. dus inderdaad... bepaalde kleuren heel anders waarnemen als yeah. ik of jij. Yeah. Hoe zit dat dan weer, weet je? Want jij zegt net van... Uh, oké, okay, een blinde die nooit uh, heeft kunnen zien... die maakt zich een voorstelling van niet. Er wordt iets omschreven... door iemand die bij is, van nou zo en zo ziet het eruit. Yeah, dan maakt je er een yeah. voorstelling van. Maar net als een hond, die kan wit zijn, zwart zijn, die kan grijs zijn... Maar een hond, heeft een kop, hij heeft vier poten, uh, hij heeft een staart, hij heeft oortjes. Maar ja. wat is nu precies je vraag, Dick? Want volgens mij kun je het volpraten tot zes uur. Ja, dat bedoel ik. Wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, ik wil gewoon dus weten, wat ziet een blinde nou eigenlijk? Ik bedoel... Hij vormt zich een beeld. Ziet hij nu iets of is het eigenlijk allemaal zwart? Maar hij heeft nooit kunnen zien. Dus wat is nou beeld voor een blinde? Ja, maar dat is, dat, dat is eigenlijk wat ik net zei. Want zo is het mij uitgelegd door verschillende mensen die, die blind waren. En dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Maar dan, dan, zie, je, dan zie je dus, je ziet niks. Nee. Tenminste, als je volledig blind bent, dan zie je niks. Maar dan ga je dus veel meer uit van, uh, uh, van een gevoel, of van uh, een reuk, of van uh, geluid, of dat soort dingen. Ja, en dan als je, als je dan een hond hebt, dan associeer je dat veel meer met geblaf, of met een harig gevoel aan je vingers. Of, uh, uh, of misschien wel. Uh, ja, of, of de, de geur van natte hond. Nieuw! Nou ja, de, en, ja, dat is wat je dus ziet of dat zijn de associaties die je krijgt bij het woord hond. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Maar hij heeft er nooit een hond gezien. Nee. nee. En dan denk ik, ja, het hm. moet hem toch uitgelegd worden dat een hond een hond is. <lacht> het ja. is een beetje complex. Nou, ja, nee, maar een hond is op zich nog niet zo lastig. Want een hond kun je voelen en dan kun je een tekening in, ja. uh, uh, in de relief van voelen en, en dat soort dingen. Hm. Maar um, uh, bijvoorbeeld... Uh, naar nou, blijdschap of uh, geluk. Mm -hmm. Ja, dat is... Uh, maar ja, dat kunnen wij ook niet zien. Nee, nee. En misschien in een glimlach of in een uh, rode appelwangetjes, dat soort dingen. Maar... Ja, toch blijft het me erg... Uh... Fascineren. Nou, fascine ik, uh, er is vast wel ja. iemand die blind is... Mm -hmm. Ik heb uh, alweer verschillende memma's. Frans misschien wel of iemand anders die eventjes met je wil telefoneren om jou nog eventjes uh, bij te praten. Ja, dat vind ik wel leuk. Uh, mag ook op de radio hoor, want we hebben het er nu toch over. Dus uh, dan moet diegene gewoon maar even bellen. Na 0800 Hoe lang ben je nog wakker, Dick? Uh, ik blijf voorlopig nog even wakker, maar ik wil nog eigenlijk wat aan je vragen. Ja, heel snel dat is... dan. Dat is... Nog 40 seconden voordat het nieuws losbarst. Oh, dan moet ik heel snel zijn. Ja. Nou. Als ik het even vragen mag... Uh, Johan Kruijf is 65 jaar geworden van ja. de week. Ja. Daar heb ik een broer die uh, onder, onder de artiestenaam Henk van Mookum... Ja. jaren terug, dat is ongeveer in 1994, meen ik, is dat uitgegeven. Staat ja. mij bij. Een nummer heeft gemaakt, een hommage aan Johan Kruijf, Een Amsterdamse jongen. Ik hoop dat jullie dat in de discotheek hebben. Ja. Ik heb het opgezocht op internet. Ik heb het hier wel staan. Een bestel, het is bij Dureco uitgegeven... in april 1994. Goed, nou ja, dan, de, als het daar is uitgegeven, dan is het nog niet automatisch hier. Ik ga even zoeken en zoals sommige collega's dan zeggen, ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Dick. Dat is hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel. Dag 0801121.